In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Hilversum Noord en Bunschoten 7 kilometer. 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Nieuwebrug staat 6 kilometer. De rechterreis ook is dicht door een kapotte auto. En op de N247 van Amsterdam naar Horen staat tussen de aansluiting met de A10 bij Amsterdam Noord. En Broek en Waterland 3 kilometer. Ook hier 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeer.